ABN Amro had gisteravond en vannacht te kampen met een grote pinstoring. Klanten konden door de storing niet pinnen. En als ze het wel probeerden, kregen ze de melding dat het saldo te laag was. Het probleem was volgens de bank in een storing tussen het computersysteem van ABN Amro en dat van de pinautomaten. De storing werd gisteravond rond een uur of zes opgemerkt. En volgens het Twitter-account van ABN Amro werd de storing pas rond half zes vanochtend opgelost.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 Apple heeft veel meer geld in kasten dan nodig heeft, zei Cook eerder. Hij is een van de best betaalde topmannen van de VS. Tot besluit het weer, veel zon, het blijft de hele dag droog. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden tot 25 in het binnenland. En er staat een matige noordoostenwind. Ook morgen veel ruimte voor de zon en het wordt dan ongeveer even warm.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 Kies ook voor de KRO en kies één van de vele cadeaus. Word voor een tientje lid op kro.nl en kies jouw cadeau. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Electric.nl. Vanavond de grootste muzikale talenten van het leger des de zeils. De 9-jarige Carola, die vijf jaar voor haar zieke moeder zorgde. En Leendert, een ex-jump. Zij zingen bekende Songfestivalhits in de andere finale.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 Hele morgen. het is zaterdag 26 mei, een mooie dag wordt het. Maar het water is erg koud. Straks een waarschuwing, ik denk code blauw. Spreken we zo met een ex-inbreker, die heeft nog enkele tips om een inbraak te voorkomen. De presidentsverkiezingen in Egypte gaan we het over hebben. En een bank in Spanje die op springen staat. Maar eerst het laatste nieuws uit Den Haag. In Den Haag heeft de politie vannacht een man doodgeschoten. Bij het incident werd een agenten neergestoken. Ze ligt in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Jelleke van Randwijk is van de politie Haaglanden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is allemaal rond half vier vannacht uh, gebeurd. Inmiddels is er weer meer duidelijk. Wat is er allemaal gebeurd? Wat kunt u erover vertellen? Nou, we hebben inderdaad in de vroege ochtend rond half vier... een melding ontvangen van een buurtbewoner. Hierop zijn uh, collega's van mij bij de verdachte aan de deur gegaan... Uh, zij troffen daar een man met een mes aan. Ze hebben hem gesommeerd het mes laten vallen. Hij reageerde daar niet op. Uh, een collega van mij heeft hem toen neergeschoten. Hij is toen uh, op mijn andere collega afgelopen en, en heeft haar neergestoken. Uh, kort daarna is hij in elkaar gezakt, uh, gereanimeerd en overleden. Ja, dus uh, er is sprake van geweest dat uh, hij is dus neergeschoten. Hij is één keer geschoten... Uh... <laughs> Nou, Dat is op dit moment nog niet helemaal helder. Het uh, onderzoek is zojuist van start gegaan. Dat gaat onder leiding van de Rijksrecherche. En um, er zal vandaag uh, onderzoek naar gedaan worden. Ja, Maar de situatie was in ieder geval wel behoorlijk bedreigend? Uiteraard, ja. Behoorlijk bedreigend uh, met een mes... Uh, waardoor mijn collega's uh, zich genoodzaakt voelden hem neer te schieten. Weet je wel wie de man is? Nee, dat is op dit moment nog niet bekend. Nogmaals, allemaal erg vers. Eh, pas eh, eind van de nacht gebeurt. Dus dat zal ook, ook in de loop van de dag duidelijk worden. En de Rijksrecherche gaat het onderzoek eh, verder doen? Want dat is zo gewoon op het moment dat er een sprake is geweest van een schietincident. Dat klopt. De Rijksrecherche doet altijd onderzoek eh, in zaken. Dit soort zaken als een collega van mij geschoten heeft. En een forensische experts van een ander korps, dat is in dit geval het Korps Hollands Midden... doen onderzoek in en rond de woning. En heeft u al wat meer informatie over de toestand van uw collega, de agenten? Zij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En inmiddels is haar toestand nog altijd zorgelijk. Die eerste uren zijn, zijn erg belangrijk. Dus wij hopen op het beste. Mevrouw Van Randwijk, ik dank u wel voor de toelichting. Jelleke Van Randwijk was dat, van de politie Haaglanden. De noodleidende Spaanse bank Bankia die heeft bij de overheid aangeklopt... voor vele miljarden euro's extra staatssteun. De bank ontving eerder al 4,5 miljard euro. En nu is er nog eens een keertje 19 miljard euro nodig. Dat is een gigantisch bedrag om de bank overeind te houden... vertelt onze correspondent Rob Zoutberg.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 astronomisch bedrag. Het is gigantisch. En ja. dan denk je van, oh jee, nu hebben we het over Bankia, ja, maar we berichten altijd via jou over dat er nog meer banken niet helemaal gezond zijn. Zit de kans erin dat die ook binnenkort bij de Spaanse overheid aankloppen? Nou, ja, dat, dat is hier de grote vrees. Ik vond ook de oppositie die daar gisteren over begon terecht opmerken van, oké, okay, oké, okay, goed, 19 miljard is dus nu in Bankia, maar hoe zit het eigenlijk met de rest van de banken? Niemand durft daar iets over zeggen.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 Bankia is één verhaal, is één heel groot verhaal nu, maar de rest staat daar minstens zo beroerd voor. En wordt ook voortdurend afgewaardeerd daardoor door die uh, kredietbeoordelen. Dus het is gewoon ja, het hele blam, blam, blem, ja, een hele blabberde situatie. Dat ja. was hem, ja. <laughs> Zeg maar Rob, um, gisteravond spraken we elkaar, toen waren ze net begonnen bij Bankia met het overleggen. Um, is daar nog wat uitgekomen? Laat, laat die bank nog wat van zich horen?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 Maar El Pais, ook zeer terecht, het spook van het noodfonds is weer helemaal terug. Vanuit Madrid, was staat Rob Zoutberg. Zo'n beetje alle stemmen bij de Egyptische presidentsverkiezingen die zijn geteld. En het is zo goed als zeker dat de tweede beslissende ronde... zal gaan tussen Mohamed Morsi van de moslimbroederschap... en oud-premier Ahmed Safik. De verkiezingsronde, die tweede ronde, die zal half juni worden gehouden. Correspondent Zander van Horen, zijn dit twee kinderen van de revolutie... die de tweede ronde ingaan? Nou, de eerste wel, de andere absoluut niet. Mohamed Morsi, de kandidaat van de islamitische partij, de Moslimbroederschap, die presenteert zich sinds gisteren ook heel nadrukkelijk als revolutiekandidaat. Maar ja, het is wel duidelijk dat hij Egypte wil vormen naar de islamitische wetten. En kijk, Isla Egypte is een, is een conservatief land, een islamitisch land in overwegende meerderheid. Dus dat willen alle kandidaten wel. Maar ja, de Moslimbroederschap is daar wat duidelijker in dan de rest. Maar die andere, Ahmed Shafiq, dat is uh, nou ja, bekend, is een oud-generaal. Die was uh, premier onder Mubarak. En uh, dat is iemand die heeft al uh, gezegd dat hij geen demonstraties meer zal dulden. Dus dat is iemand die uh, ja, een beetje in de geest van Mubarak verder zal gaan. Dat zijn uh, toch de twee keuzes die de Egyptenaren nu hebben. Ja, en de moslimbroederskandidaat, uh, uh, die uh, kwam er een beetje uh, naar boven drijven. Dat was eigenlijk de uh, ultieme nummer één. Ja, dat is, uh, die is op nummer één geëindigd. De nummer twee, dat was nog een, een uh, hele... Krappe strijd en uh, er worden vast nog wel wat stemmen herteld... maar ik denk dat dit beeld wel overeind blijft staan. En ja, dan zullen veel Egyptenaren zich vanmorgen toch achter de oren hebben gekrapt... van wat hebben we nu toch weer voor een keuze voor liggen. Stel je nou toch voor dat je een seculiere staat wil... maar wel eentje die niet meer lijkt op wat Moed Barak ervan gemaakt had dan heb je nu een probleem. En dan had je een ideale kandidaat, meneer Sabaghi... dat is een seculier en uh, toch wel iemand van de revolutie. En, maar die is derde geworden, dus daar kan je niet meer op stemmen. En als je dus nu de keuze hebt tussen een islamitische staat... of weer terug naar de tijd van Mubarak eigenlijk... want dat is de keuze die nu voor ligt... dan heb je bijvoorbeeld als christenen in, uh, in Egypte heb je een probleem. Of als revolutiejongeren die een seculiere staat wil... maar wel eentje die progressief vooruitgaat in de geest van de revolutie heb je ook een probleem. Het is echt voor die mensen kiezen tussen twee kwaden in die tweede ronde. Ja, en is er een beetje duidelijk van wie het gaat worden dan? Geen pijl op te trekken. De, de Egyptische kiezer was massaal aan het zweven. Dat, dat zag je wel. En heel veel mensen hebben ook niet gestemd. Misschien dat die daar nu spijt van hebben als haren op hun hoofd. Maar ja, dat is democratie. En die zullen dus nu die hele moeilijke keuze maken die ik net schetste. Dus tussen een islamitische staat of een staat die weer wat meer lijkt op wat Mubarak ervan maakte. Voor veel mensen is allebei een gruwel. En hoe die mensen gaan stemmen, het is volstrekt onduidelijk. En komende dinsdag pas is de verkiezingsuitslag van deze ronde... Of Um, waarom duurt dat trouwens nog zo lang? Omdat uh, alle kleine stembureautjes ook geteld moeten worden. Omdat uh, partijen nog uh, de mogelijkheid hebben om uh, beroep aan te tekenen tegen een telling. En als die verhoudingen zo dicht bij elkaar liggen... kan je je voorstellen dat dat in sommige gevallen best interessant is. Dus ja, die kiescommissie die het resultaat officieel bekend gaat maken... die wil daar echt heel erg zeker van, van zijn. Dinsdag dus meer van Sander van Oren. Dankjewel. Aantal woninginbraken neemt toe. Straks handige tips om het huis veiliger te krijgen. We hebben geen verkeersinformatie op deze zaterdagochtend. Lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Op de valreep heeft Barcelona nog een prijs gewonnen dit seizoen. Spaanse beker namelijk. Gisteravond werd Atletiek Bilbao verslagen met 3-0. Edwin Winkels is in Barcelona. Edwin, nou ja, sommigen zeggen het was de best voetballende ploeg ter wereld... ook weer het afgelopen seizoen. En dan win je uiteindelijk alleen de Spaanse beker. Is dat een teleurstelling voor de ploeg of zijn ze er echt blij mee? De ploeg was er uiteindelijk echt blij mee. Ze zeggen dat ze ook meer gewonnen hebben dit seizoen. Ze begonnen het seizoen met twee supercups, die van Spanje en, en Europa. En ze hebben de wereldteken gewonnen in december. Maar ja, het ging natuurlijk. Dus even voor een ploeg als Barcelona om, uh, om de nationale titel en de Champions League. Die hebben ze niet gehaald. Maar trainer Guardiola herhaalde nog eens. Hij zegt eigenlijk is dit het vierde seizoen van mij het seizoen geweest. Dat we het best, verreweg het best hebben gevoetbald. Alleen jammer van die prijzen. Maar ze vierden het op het veld uh, als, als een grote overwinning. En vooral het afscheid van, uh, van coach Guardiola. Ja, want het was zijn laatste wedstrijd. Werd er nog bijzonder bij stilgestaan? Nee, de spelers. Het was al een beetje gebeurd. Eigenlijk grote afscheid was in het eigen kamp nou geweest in de laatste competitiewedstrijd die daar werd gespeeld. Uh, nu was het meer dat de spelers probeerden van nou ja, nu, nu Pep, onze Pep, de man die, die hen zover heeft gebracht, uh, weggaat. We hem ook op de beste manier laten weggaan. En dat zag je direct. Het, de, de wedstrijd was binnen een half uur beslist. Met opnieuw prachtig voetbal, voetbal van Barcelona. Toen stond het al 3-0, twee doelpunten van Pedro, één van Messi natuurlijk. Die, die zijn 73ste doelpunt van het seizoen scoorde. En uh, ze hebben ongetwijfeld daarna in de kleedkamer nog, uh, nog feestje gevierd. En vanavond dan is er in het stadion een officieel feest waarvoor dan het kamp nou opnieuw zou moeten vollopen. Ja, het is altijd leuk natuurlijk voor Barcelona om in Madrid een prijs te winnen. Ja, er was heel wat te doen vooraf ook. Ze wilden eigenlijk Barcelona, zowel Barcelona als Bilbao, de Basken van Bilbao wilde in het stadion van Real Madrid spelen. Omdat er ook meer mensen in kunnen. Dat heeft nog meer charme voor die ploegen natuurlijk. Uh, dat gebeurde niet. Maar bijvoorbeeld de, de, vooraf de, de, het Spaanse volkslied dat gespeeld werd... daar moeten de Catalanen en de Basken niet veel van hebben. Dus we hebben nog nooit zo'n oorverdovend fluitconcert gehoord... Uh, tijdens een volkslied uh, hier in Spanje. Dat was bijna absoluut niet te horen. Nee. En de, de fans, zijn die nu tevreden bij Barcelona? Want uh, toch nog een prijs gewonnen? Ja, ze hebben niet. Heel veel geklaagd erover sinds ze uitgeschakeld werden. Ook vooral in de Champions League. Het was een diepe teleurstelling. Het was niet een enorm feest. Normaal gaan er duizenden mensen de straat op als er iets gewonnen wordt. Gisteravond waren er hooguit 1500 man die uh, op de Rambla feest gingen vieren. Uh, maar ze, ze, ja, deze ploeg heeft ons zoveel gegeven. Dat is een beetje de tendens. Barcelona onder Guardiola. Uh, die van gisteren was de 14e prijs van de 19 die ze in deze 4 jaar konden winnen. Dus uh, er is wel respect vooral voor, de, voor wat deze ploeg heeft gedaan. Ja, goed. Barcelona. Gisteren dus de beker gewonnen. Dankjewel, Edwin. Edwin Winkels was dat vanuit Barcelona. Een lang pinkster weekend ligt voor ons met volop zon. En dat betekent ook volop volle stranden. En na een tijdje liggen bakken, dan heb je toch meestal wel zin... in zo'n lekkere, frisse duik. Het is nogal verleidelijk. Maar pas op als je in het water ingaat. Dat is de waarschuwing van de reddingsbrigade uit Zandvoort. Bajon Huibers is vandaag in Zandvoort aan het werk... voor diezelfde reddingsbrigade. En nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het al lekker weer? Het is al heel lekker weer. Het, is, uh, het windje komt uit het uh, oosten en uh, de zee ziet er ook heel mooi uit. Ja. En uh, ik zeg net van dat het gevaarlijk is, want wat is er zo gevaarlijk aan het water? Het water is uh, op dit moment in het seizoen nog heel erg koud. Het is 12 graden. En uh, als je er dan toch ingaat, dan is het contrast met de warmte die je... Het opgelopen door lekker in de zon te liggen en het koude water kan je kramp geven. Je kunt onderkoeld raken. En het kan uiteindelijk in het ergste geval ook tot een hartstilstand of hartproblemen leiden. Terwijl het zo ontzettend ja, verleidelijk bijna is om even die verkoeling te gaan zoeken. Ja, we begrijpen dat dat heel aantrekkelijk is. En toch waarschuwen we ervoor um, om daar voorzichtig mee te zijn... We zullen vandaag ook de gele vlag hangen. Dat betekent dat het gevaarlijk is om te zwemmen. Ah, okay, dat... uh, maar natuurlijk zijn wij in de buurt uh, om in te grijpen als dat uh, nodig is. Maar, maar uh, begrijp ik dan goed, met de gele vlag moet ik dan eigenlijk helemaal niet het water in gaan? Nee, bij de rode vlag is het verboden. En bij de gele vlag is het gevaarlijk om te zwemmen. Maar eigenlijk is de zee altijd uh, dus geen zwembad. U altijd uitkijken um, als je in de zee gaat zwemmen. Ja, Maar eigenlijk is het advies, uh, doe het niet. Want je kan, uh, nou ja, wat u net schetst, uh, bijvoorbeeld kramp krijgen en onderkoeld raken. Uh, ja, precies. Ja. En geldt dat nou alleen voor de, voor de zee? Uh, en, uh, bij Zandvoort en al die andere badplaatsen? Of geldt dat ook voor uh, al die plassen die we hier in, uh, in Nederland hebben? Of de rivieren bijvoorbeeld? Nou Toevallig uh, sprak ik van de week uh, de voorzitter van de Roermondse uh, renningsbrigade. En zij bewaken de Maasplassen in, het, in Limburg. Dat is 3000 hectare uh, plassen midden in Limburg. En uh, zij spelden mij dat het water 16 graden is. Dat is nog steeds wel fris. Maar aan de strandjes die daar zijn, uh, kan dat wel goede verkoeling brengen. Ja, en eigenlijk moet het water een graad of twintig zijn. Nou, dat zou wel heel leuk zijn. Maar dat, uh, dat duurt nog eventjes. Ja, halen ze alleen in de zwembaden, hè? de buitenbaden op dit moment. Uh, nou, ook iets overal nog, hoor. Oh, nou, bij, bij mij toevallig wel. Ik had vanochtend of gisteravond oh, eigenlijk ja? even, even, de, even de badmeester gevraagd. Ik denk, ik ga me voorbereiden op het gesprek. Die maar is het een verwarmd zwembad? Het is Dat een is verwarmd heerlijk. zwembad, ja, die heeft zonnepanelen erop staan. En verwacht u vandaag uh, grote drukte trouwens op het strand? Ja, we verwachten inderdaad een grote toeloop. En uh, um, ik ben uh, net uh, naar Zandvoort gereden, toen was het nog rustig op de weg. Maar uh, wij zijn met een uh, grote bezetting op uh, onze beide posten... om. Uh, Mensen te waarschuwen, te informeren, voor te lichten. De, kind, de ouders die met hun kinderen komen van polsbandjes te voorzien... die Interpolis ons beschikbaar stelt... zodat we eventueel zoekgeraakte kinderen weer met hun ouders kunnen herenigen. We informeren over de gevaren van zonnebrand om je in te smeren. En nou, wat we net al zeiden, het koude water. Goed, let overal op, op de kinderen, op de zon en op het water. En geniet ervan. Mevrouw Huibers, u ook. Dank u wel voor het gesprek.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 over te zeggen van, ja, het is omdat ik allochtoon ben, daarom word ik niet aangenomen. Maar dat, dat, dat is echt niet zo. Het is meer een excuus dan, dat, dat is niet goed, mijn best ik gedaan. Ik goed aan het zoeken, gedaan. Dat is het gewoon weer een deel. Want je kan makkelijk eentje vinden. Het verslag was van Karin Alberts. Nou, we hadden nog een mooie anti-inbrekerstip voor u, van een oud inbreker. Maar ja, hij neemt de telefoon niet op. Goed. Die wordt je zit klaar samen met Peter. Aan de keukentafel gaan ze het hebben over hun pubers en het puberbrein. Ze hebben het ook over het foute elftal. Ze vragen zich af waar die nieuwe vakbeweging nou toch blijft. En Peter Snienen komt vertellen over de Egyptische verkiezingen. Genieten van op deze zender. Stel, u rijdt inmiddels een paar jaar rond in uw Peugeot. Hij rijdt lekker. En misschien denkt u, aan onderhoud wil ik eigenlijk niet veel geld uitgeven.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 van de pinautomaten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Net als gisteren belooft het ook vandaag weer een zonovergoten dag te worden... met zomerse temperaturen. Op dit moment is het vrijwel onbewolkt en het is nu zo'n 14 tot 18 graden. Vanochtend, maar ook vanmiddag, blijft het zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 23 tot 26 graden. Op de Waddeneilanden is het wat minder warm, daar wordt het een graad of 21 de wind die komt vandaag uit het oosten en die is meest matig van kracht. En daarnaast wordt de wind ook wat vlagerig. Later vanmiddag kan er aan de kust een zeewind opsteken en door die zeewind kan het wat afkoelen, maar de kans hierop is vrij klein. Vanavond in vannacht dan is het helder en droog en de nachtelijke minima komen rond 10 graden uit. Kijken we naar morgen, eerste pinkste dag, dan wordt het opnieuw zomers warm. Er is ook weer veel zon, maar in het oosten ontstaan later op de dag wel wat stapelbokken en misschien zeer plaatselijk ook een bui. De rest van het land houdt het overigens droog.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 is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter Deby en Diebertje Blok. Een heel goedemorgen. Het is... 4 minuten over half negen ruim. Hartelijk welkom bij de TROS nieuwsshow, aflevering 1584. Tot 11 uur zijn we er met de volgende onderwerpen. Na negenen voorspelt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp de teloorgang, of op zijn minst de marginalisering van de vakbond. Daarna nemen Petra Stine en Yvonne Arendse ons bij de hand om ons door het politieke mijnenveld van de Egyptische presidentsverkiezingen te leiden. En om half tien aandacht voor de criminele, of toch in ieder geval foute kant van voetballers. en hun soms nog veel criminelere vrienden. Foute mannen gaan we het dus over hebben. En is er een verband tussen die foutheid en het voetbal? U hoort het straks. Tegen tienen een waarschuwing die u beter niet in de wind kan slaan, maar wat u toch. Stelselmatig blijf doen, pas op voor de vernietigende pinksterzon. Pas op voor de zon, gewoon. Tussen tien en elf zorgen volgens hoogleraar ontwikkelingspsychologie Eveline Kroonen... boekrecensent Ingrid Hogervorst en fotograaf Erwin Olaf... voor een heel afwisselend uur. Over een kwartiertje verklaren we de oorlog aan water uit een plastic flesje... Maar we beginnen met de burger die mag meedenken in Den Haag... als ze daar maar bij blijft. Want meer dan 40.000 mensen hebben een petitie ondertekend... om te voorkomen dat Volkert van de G vervoegd vrijkomt. Die petitie is opgesteld door Hans Smolders... de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn. En Smolders overhandelde die petitie gistermiddag... aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teven. En die liet meteen weten de handtekeningenlijst uiterst serieus te nemen. Van der G. schoot Fortuin op 6 mei 2002 dood hier op het Mediapark in Hilversum. En in 2003 werd hij veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. In mei 2014 zou dus de vervroegde vrijlating volgens de wet mogelijk zijn. Maar of dat gaat gebeuren gaan we bespreken met strafrechtadvocaat Jan Bonen. Goedemorgen. Uh, Zo'n initiatief overhandigen aan de staatssecretaris, is dat iets wat je serieus moet nemen of is dat meer een halve folklore? In nou, het kader van de image en de PR van meneer Teven lijkt het me heel nuttig. Ja, voor het overige lijkt het me niet zo nuttig. Ho Hoezo is het nuttig voor meneer Teven? Omdat hij in het nieuws geraakt, zoals hij dat steeds doet. En als men weer met uh, droevige berichten komt en ons verder bang maakt. En nu heeft weer de mogelijkheid om te zeggen dat hij er iets mee gaat doen... terwijl hij heel goed weet dat hij er helemaal niks mee kan. Want wat kan hij, u zegt hij kan er niks mee. Kortom, het is onzin. Ja, tenminste wat hij zegt dat hij er iets mee gaat doen is onzin. Dat burgerinitiatief toch niet, want dat is nee, op zich een serieuze zaak. Mogen, ja. Je mag overal een handtekening zetten, maar of het helpt is natuurlijk de vraag. En het kan niet helpen. Want wat had teven moeten zeggen? Hij moet zeggen, lieve mensen, ik zit hier voor de wet. Ik moet de wet toepassen en de wet maakt het onmogelijk wat u wil... En dan ga je mensen niet achteraf teleurstellen. Dan ga je niet eerst zelf even de media-hype halen om te zeggen... nou, ik ga er wat mee doen. Dat, dat kan helemaal niet. Ja, maar die mensen willen misschien dat TV uh, zich inspant om de wet te veranderen. Oh, maar dat kan dan niet meer voor meneer Van der Graaf gelden. Want dat duurt dan wel een jaar, moet het naar de Tweede Kamer, naar de Eerste Kamer. Dus dat is echt onzin. Als ze twa als, als al twaalf jaar weten dat die meneer in mij vrijkomt... Want dat Peef, is op dat het moment weet. dat hij veroordeeld wordt, weet als, je ja, dat ja, gewoon? Heeft 18 jaar, dan gaat er een derde af. Dan hij in uit. mei vrij, dat weet je al 12 jaar. Nou, dan maak je een officieel van justitie een fout, zegt men dan. Want hij heeft vier dagen te laat het verzoek ingediend om die voorlopig in vrijstelling tegen te houden. Dat is onverstandig van die officier van justitie. Maar de vraag is maar zeer of de rechter dat ook had gehonoreerd. Want die rechter die zal zeggen, ja. Heeft meneer bijzonder vreemde dingen gedaan tijdens die twaalf jaar? Heeft hij mensen bedreigd? Dus nee, dat niet. Dus die kans is vrij groot. Die rechter zal zeggen: Meneer, u komt inderdaad in aanmerking voor waarlijke vrijstelling. En dan gaat hij in mij de deur uit. Dus het is gewoon een hypeje voor niks. De wet is de wet en die geldt voor iedereen. Hetzelfde. En en Volkert dan lijkt het van der G die, is er geen uitzondering. meneer van de G moet uh, gelden, maar dat kan niet natuurlijk. Nee, hij zou net als ieder ander behandeld moeten worden, Volkert van der G. Zo, zo de is het gewoon volgens de volkstewijck. Ja. Uh, dus uh, alleen hele bijzondere omstandigheden. In dit geval had een verzoek kunnen worden gedaan aan de rechter bij de huidige wetgeving kunnen worden gedaan. Zou die VI willen weigeren? Nou, dat had die rechter kunnen doen, maar de kans is niet zo groot dat hij dat gedaan had. Vroeger had je een andere regeling. Als je dan geweigerd werd, dan moest je naar het Hof in Arnhem. Dat gebeurde heel zelden. En als het dan geweigerd werd, die voorwaardelijke vrijstelling dus een derde van je straf eraf... dan moest je naar het Hof van Arnhem... en dan moest die beoordelen of dat terecht geweigerd was. En nu mag de gewone rechter dat ook doen... en moet het het ministerie het vragen. Maar meneer Teven weet heel goed dat het kansloos is. Mm -hmm. Tenminste, als het niet kansloos is... dan hebben we de rechtsstaat... Eigenlijk helemaal op zijn kop gezet. Het... zouden voor één meneer zou de wet niet gelden en voor alle anderen wel. Nee, maar het feit dat het eigenlijk dus zo, zo weinig gebeurt, hè, dat die vervroegde in vrijheidstelling, dat dat niet doorgaat. Uh, waarom, waarom geven ze iemand dan niet gewoon. Uh, waarom geef je dan iemand gewoon niet een lagere straf? Ja, dat is een uh, hele goede. Dat was vroeger zo, omdat uh, men in het algemeen vond dat een bepaalde straf wel bij goed gedrag kon worden verminderd de meeste landen om ons heen doe je de helft van je straf. Hè. Wij doen het moeilijk, maar in Frankrijk en Duitsland... Ja. was meneer Van de G al na negen jaar vrijgekomen. En dus wij hebben al een heel ander systeem... waarin we veel langer mensen vasthouden dan in de landen om ons heen. Dat heeft een economische factor, want het is heel kostbaar... om al die mensen alsmaar op te sluiten. Dus uh, hoe korter, hoe beter voor de staat aan de ene kant. Aan de andere kant zegt de samenleving... we willen ze zo lang mogelijk kwijt. Ja, dat, dat zijn die botsende belangen... En in Nederland hebben we nu gezegd, ja, je moet het een beetje verdienen. Je moet je in ieder geval netjes gedragen. En dan krijg je gewoon die verwaardelijke vrijstelling. Dus maar die krijgt derde. bijna iedereen dus? Ja, want ja. Zeg maar 99% van de mensen gaat gewoon naar twee derde van zijn straf naar huis. Mm. Volgens een verhaal uh, zou er een recidieve gevaar zijn, uh, begreep ik. Want Van der G. die zou in een tv-uitzending tegen die neef Van Fortuyn hebben gezegd dat hij er niet zeker van is dat hij dit niet weer zou doen. Spelen dat soort dingen mee dan bij het beoordelen? Nou, dat meneer Van der G niet helemaal complimentisch is, heet dat gewoon. Niet goed bij zijn hoofd in ja, normale ja, tijden. Ja, ja, ja, ja. dat, dat hadden we, wisten we toch al. Ja. Dus uh, dat hij nog iets zou kunnen doen, uh, ik hoop het niet, maar... Uh, die uitspraak ja, is voor Hans Smolders. Kan je, kan je dat, maar je kan niet op voorhand zeggen: Hij gaat het doen. Ik dat, dat, nee. kan een rechter ook niet gaan zeggen: Meneer, u gaat het weer doen, dus ik hou u vast. Ja, Met, dus dat is ook geen argument. Nee, dat kan geen argument zijn. Maar. Het is alleen vreemd dat hij het zegt. Ik heb het hem niet horen zeggen hoor. Maar. Nee, het is nee, in een televisieuitzending geweest en het was de dat is de aanleiding ook geweest voor die Hans Smolders om dit burgerinitiatief te starten, volgens mij. Oh, ja, Ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar reden te meer om het dan helemaal goed te bekijken. Hè? Maar aan de andere kant, als hij zich genoeg redelijk en goed goed gedragen heeft in die jaren dat hij vastzit. Men doet ook net of twaalf jaar in zijn gevangenis zitten ook, ook, ook maar niks is. Het is natuurlijk wel twaalf jaar. Giga, ja. Dus ik wil, begin er maar eens aan. Dan, dan denk je, weet je wat, ik, maar, uh, ik stap eruit, zou je zeggen. Hè? Maar ja, mensen overleven het toch. Waar het natuurlijk ook mee te maken heeft... het gezoendes volksemfine, om het maar in goed Nederlands te zeggen... je ja. weet natuurlijk, als je een onderzoek zou gaan doen in Nederland... of uh, Maurice de Hond erop af zou sturen... dat, uh, nou, ik denk je bij 75%, 80%, misschien wel 85% van de mensen... zouden zeggen, nou, laat die van de degene voorlopig nog maar even zitten, of niet? Ik weet niet hoeveel procent van de mensen PVV stemt... en dat is ongeveer 18, geloof ik, ja, ja, maar, die zullen het ze wel zeggen. Ja, ja maar daar ja, komt het wat bij, de 18, niet? Nee, nee, ik denk het niet. Als ze mij niet mee mogen tellen, hebben ze bijna niemand. <lacht> ja, nou, ja, maar goed. Uh, dit, dit, dit, dit steunt dus toch wel. Zij heeft u mee willen tellen. Dat... Nou ja, ook, ook niet echt, moet ik nu <lacht> nou, bekennen tot mijn schande. Maar, u, u, u denkt er gewoon ook gezond na? Dan denk je, nou, als het voor iedereen geldt, geldt het ook voor hem. Nee, maar de, denkt u niet dat er een fors nee, sentiment dat, in uh, Nederland is die zegt, nou, laat die jongen maar rotten? Nee, ik denk dat in al die angstmakerijen of bangmakerijen... Het uh, idee ontstaat dat de hele Nederlandse bevolking... Op, op in een bepaalde richting denkt. Net zoals ik... Uh, maar dat is een heel ander voorbeeld. Net zoals vroeger, 80% van de meisjes heel keurig trouwden in Nederland. Maar het leek wel of iedereen samenleefde in, uh, in, hoe dat, hè? in zonde. Dat, dat leek het op. Maar 80% van de meisjes trouwden gewoon in die periode. Heel netjes en keurig. Met, met, in de media werd het voorgesteld of wij allemaal in zonde leefden. Maar dat was echt niet zo. En dat is precies hetzelfde hier... Er wordt een enorme aandacht besteed aan het onderwerp. Vervolgens gaat iedereen zeggen, het is toch wat. Nou, en dan wordt de gedachte, hoe komt dan die U uit... waarin je zegt, nou, dat is allemaal 80 zal het er wel mee eens zijn. Ja. Nee, dat is niet zo. En u denkt, ach, het nee, zijn maar 40.000 handtekeningen, dat burgerinitiatief. Nee, hoe is dat nou op 16 miljoen? Dat is toch, toch niks? Ja, baby's tekenen dan niet mee, maar zeg eens... Uh, hoeveel was het? 8 miljoen? 7 miljoen? Nou ja, meer. Meer? Nou, dan, dan heb je toch, dat is dan 40.000. Nee. Maar als het in dit geval, zo'n burgerinitiatief, dat is dan flauw. Zou, maar toch, er spelen dit soort gevoelens in de samenleving. Er is, al, er is een frictie, heel vaak tussen wat, wat, wat mensen een goede straf vinden en wat uiteindelijk gegeven wordt. Moet je niet op een, een andere manier dan vinden om in ieder geval dat soort gevoelens te kanaliseren om daar iets mee te doen. Nou, Je, je hebt nu het spreekrecht. En binnenkort mag je die man dan drie klappen geven met de stok. <laughs> of je mag die man met water gooien. Of je mag. Uh, of, ja, wat die kinderen. Met doen, water want, mag je alleen gooien als je het gedaan hebt, toch? Ja, ja goed, maar dat mag dan ook kennelijk. Maar nou, dat is natuurlijk ook te gek voor woorden. Maar als je het spreekrecht hebt, dat is ook een soort van wraak hm. ter, ter plekke. Ja. ja en, en mag je hem dan ook doodschieten, denk ik. ik bedoel, dit, dit en is je hebt, u raar... maakt er een soort grapje van. Of dat is. Ja, het is ja. een hele rare ontwikkeling, ja. Het is een hele rare Waarom? ontwikkeling. Omdat de rechter het laatste woord moet hebben. De rechter moet geheel vrij van alle invloeden recht kunnen spreken binnen zijn taak. En als hij dan voortdurend wordt lastiggevallen van de huilende huisvrouwen die zeggen dat het zo verschrikkelijk is, dan gaat die man op een gegeven moment in mee. En dan is de vraag, hoe onafhankelijk is hij dan nog in zijn eigen oordeel? En het loopt erop uit dat je direct inderdaad. Dan ben ik ben wel serieus hoor. Dat je op een gegeven moment zover ja, komt. Dat er een stok ligt. En dan mag iemand dan wel symbolisch maar een klap kop geven. Nee, maar goed. Nou komt u natuurlijk bij het fundament van uh, deze emoties die uh, ja. opspelen. Namelijk dat men vindt dus dat de maatschappij te weinig gehoord wordt in die rechtspleging. Ja, en wie zegt die... dat nou? nou ja. Ja, ja. Die, diezelfde 85 en volgens nee, mij. Volgens mij dezelfde procent en ja, nu zelfs 85. Ja, dat ja, okay. is niet meer de vraag wanneer wie er gelijk heeft. Volgens nee, mij. nee, nee. Maar goed, in ieder geval is dat sentimenter. Het nou, sentiment is dat mensen gaan uitlaat willen voor hun akelige gevoelens bij verschrikkelijke feiten. Er moet een, uit, een uitlaatklep zijn. Nou, als dat een actie is, prima. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee de rechtsstaat een beetje overhoop moet worden gehaald. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je de wetten die je aanneemt, ook uitvoert. Of de wet moet veranderen. Ja. Maar je moet niet halverwege roepen, de wet is niet goed. En dus moet die meneer vast blijven zitten. Dat kan natuurlijk niet. Waarom is eigenlijk het meest simpele argument... namelijk dat toch uh, de rechtsstaat bepaald wordt door de rechters... en dat er een onafhankelijke rechter is... en dat daar uh, Nederland mee staat of valt ongeveer qua fun functioneren? Dan ben je ja. toch helemaal klaar? Waarom roept niemand dat zo simpel eigenlijk? Nou, dat doe ik toch de hele tijd. Ja, u nu wel, nou, maar... dat is toch meer genoeg dan genoeg. waarom doet die Teven dat dan niet? Dan doet omdat Teven maar één ding. kennen dat zijn eigen carrière en die wil vooruit. Die man die komt van de fiscus. Die loopt naar ons allemaal uit te leggen... dat het zo levensgevaarlijk is in Nederland. Houd toch eens op... Hm. We moeten, wat moeten we niet allemaal? Meer, meer opsporingsmiddelen, meer opsporingsbevoegdheden? Prima. We moeten, nou, als direct het misgaat in Amsterdam met de liquidatiemoorden. als dat inderdaad allemaal vrijspraken wordt... stel dat die meneer, die kroongetuige, niet werkt... Ja. nou, dan is het in last, hoor. Dan nou. krijg je nog meer petities. Nou. Ja, maar dan nog is de vraag of de rechter het laatste woord moet hebben. Als die zegt, meneer, ik vind het bewijs onvoldoende... of ik vind het te bewijs, want die meneer deugt niet dan is dat dan zo. Dan heb je dan met te accepteren... of je moet emigreren, of je moet de wet veranderen. En dat zou een staatssecretaris van Justitie eigenlijk ook moeten zeggen. Prima als u zich daar zorgen over maakt, ja. maar de rechter heeft het laatste woord. Precies, en als ze dat nou allemaal volhielden in de politiek... dan worden ze zelf geloofwaardiger... en ze ondermijnen niet de geloofwaardigheid van de rechter. En de geloofwaardigheid van de rechter, dat is een heel, heel groot goed in de samenleving. En dat moet je handhaven. Als er een staking is van 40.000 mensen... en de rechter zegt, jullie gaan aan het werk en ze doen het allemaal dan zeggen we allemaal fijn dat er een rechter is. En dat verbaast me ook wel, maar ze doen het wel. En die kwaliteit moet een rechter houden en die ondermijn je met dit soort gezeur. Zou de verkiezingen hier ook nog enigszins een rol hebben gespeeld, of denkt u niet? Nou, de doodsangst voor die meneer Wilders is zo groot... dat uh, iedereen maar meer wat roept wat hij eigenlijk zou kunnen gaan roepen... wat hij niet eens gedaan heeft. Eigenlijk twitteren ze voor hem... He, hij heeft het nog niet gezegd of het is al gezegd door een ander. Hij dus hoeft het alleen nog maar een streepje onder zijn Twitter te doen. Want hij had hem ook al gereed liggen. Ik bedoel, als iedereen daar nog maar mee bezig gaat. Ja, de is voor die man. Ja, dan, dan krijg je natuurlijk een hele rare constructie in deze samenleving. Mensen moeten niet zo bang zijn. Je moet ze gewoon niet bang laten maken. En als het nodig is, als je bang bent, dan zal er wel onweer komen. Maar dat, dan nog kun je je daartegen proberen te beschermen. Je moet niet op voorhand gaan zeggen, het is allemaal zo gevaarlijk alles en nog wat gaan doen. Nee, Angst is de slechtste raadgeving. Angst, die je maar angst kan is een hele denken. slechte raadgeving. Ja. Meneer Bonen, hartelijk dank. Het was tenminste weer een heldere uitleg. Uh, u hoorde dus strafrechtadvocaat Jan Bonen. Het ging over de petitie die moet voorkomen dat Volkert van der G vrijgelaten wordt. Kans nul, zegt Bonen. Hartelijk dank. Wie kent ze nog? De happertjes. Ik moet er eerlijk van zeggen. Ik niet. Ik had er nooit van gehoord. Ik wist niet dat ze zo heten. Want ik ken ze wel. Die fonteintjes met zo'n druppelstraaltje wat omhoog komt. Ze zijn er heus nog wel. Bijvoorbeeld in de waterleidingduinen. Daar staan ze bij de ingang. Daar kom ik ze vaak tegen. Je ziet ze ook nog wel eens op vakantie in het buitenland. Maar het gratis verkrijgbare kraanwater legt er toch al heel lang af... tegen bronwater in flesjes. Vreemd, want het is veel duurder en het is ook slechter voor het milieu. Toch is het flessenwater niet meer weg te denken uit het straatbeeld... Dank de reclamebureaus. Maar een tegenoffensief lijkt in de maak. Steeds meer steden lanceren watertappunten. Muziekfestivals introduceren de kraanwaterbar. En politici blokkeren parlementsgebouwen met duizenden plastic wegwerpflesjes. Zoals Judith Merkies, Europarlementariër voor de PvdA. Hartelijk welkom. Ik hoor de critici van Europa alweer roepen... Ja, hebben ze daar niks beters te doen dan een beetje water, plastic waterflesjes verzamelen... en de ingang blokkeren. Nou, dan valt een, uh, anders een hoop winst te halen. Ten eerste is het zo dat in tijden van crisis dat uh, voor één liter water in een fles, kan je wel duizend liter water uit de kraan halen. En het lijkt me dat we dat geld op dit moment gewoon allemaal hard nodig hebben. Uh, vervolgens, u zei het ook al, is slecht voor het milieu. En uh, dat heen en weer gerijmen met gewoon maar plastic flessen water dwars door Europa... is ook nog eens een keertje echt slecht voor het klimaat. Was het makkelijk om aan die uh, hoeveelheid flesjes te komen in dat het Parlement? Heel, heel erg makkelijk, want namelijk... wij zitten daar altijd tijdens de vergadering met zo'n klein flesje water uh, voor ons. En het blijkt dat we daar meer dan 8.000 van per dag weggooien. 32.000 in een week en meer dan een miljoen in een jaar. Dus is het parlement, u zegt gewoon daarin? tegen de huishoudelijke dienst... doe mij uh, de dagvoorraad en die heeft u ja. op de stoep gekieperd. Uh, ja. En is er in Brussel goed kraanwater, dus er zouden beste alternatieven zijn? Het Brusselse waar kraanwater is prima... ik moet wel zeggen dat er een behoorlijke gloorlucht overheen hangt... dus dat is een beetje smerig, verdwijnt ja. in een half uur. Ja, Maar dat is ook niet lekker, is ook nee, niet lekker, dus lekker drinken. Ik moet zeggen, dat, dat is echt wel iets wat, uh, wat, uh, uh, wat in Europa ook nog zou kunnen gebeuren... dat het water gewoon overal lekker is. Het is inmiddels overal drinkbaar en gezond... Maar in Nederland is het, het in ieder geval wel heel lekker op de meeste plekken. Was het een zinvolle actie? Hoe werd het opgepikt in het parlement? Ja, het wordt opgepikt. Uh, uh, uh, vele parlementariërs uh, scharen zich erachter. Maar ik heb ook al echte vijanden gekregen. De drink uh, tussen de plastic flessenbedrijven met water erin. Die hebben ook al een grote brief gestuurd naar de European Voice. Zeg maar min of meer zo'n soort het blad van, uh, van politiek, politiek Brussel. Uh, de bronwaterbedrijven. Uh, ja, de bronwaterbedrijven. Die Meneer Spa, zeg maar. Spa, Surcy, Evian, Nestlé. wat zeggen die dan? Nou, die zeggen, ja, maar het is hartstikke gezond. Wij hebben eraan gewerkt dat mensen gezonder nu leven en, en meer water drinken. En ze doen zelfs af en toe voorkomen, ik zeg niet dat elk bedrijf dat doet, alsof het water in flessen gezonder zou zijn dan dat uit de kraan. Ja, dat is toch kleskoek? Nou ja, vroeger was het natuurlijk niet overal even gezond en ook niet in Europa. Maar inmiddels zijn er hele strenge richtlijnen. En het water is overal, bijna overal, echt gewoon goed. En uh, de laatste plekken worden weer weggewerkt. Maar het is zelfs gezegd nog wel als Kijk, hier in Nederland uh, heerlijk het kraanwater. Maar als ik in Europa, in het buitenland ben... Bij, binnenkort ga ik naar Spanje... dan koop ik toch altijd de grote vijf liter flessen water. En dan wordt ook gewoon gezegd... je kan het hier niet drinken uit de kraan. En dat, ja, dat geloof nou, dat ik dan. Is dus echt, dat, nou, dat is ongezin. echt bij deze, voor, voor, voor heel Nederland... De, dat straks met vakantie gaat zeggen... Onzin, het water is overal veilig en gezond, maar, maar niet goed, lekker. de smaak is niet overal, ja, dat is, niet, valt niet over de twisten, maar eerlijk gezegd niet overal even lekker. Nee. Misschien ook trouwens, want dat is een grote ergernis, tenminste bij mij en volgens mij velen met mij, dat er soms restaurants zijn waar je als je vraagt om gewoon kraamwater, dat het geweigerd wordt. Hè? Nee, okay, dat, dat gebeurt ontzettend veel. Dan zeggen nou, ze gewoon: dat, nee, dat hebben we niet. Nou, dat hebben ze natuurlijk wel. dat doen wel. We niet. Alleen, uh, ze willen natuurlijk gewoon zeggen, maar dat voor degene, voor de kan... en ook voor degene die het heen en weer brengt... ook nog wat wordt betaald. Dus dat je dan zegt in een restaurant... prima, maar misschien wilt u er wat voor betalen. Dat snap ik nog wel. Alhoewel, op een hete dag vind ik eigenlijk... dat er gewoon overal gratis water in restaurants restaurant zou moeten zijn. Ja. Wat, wat is nou de charme eigenlijk van die flesjes? Kennelijk is er dus een heel handig marketingapparaat uh, opgezet... om dat een soort van sexy te maken of zo, die flesjes. Ja, maar het is hetzelfde. Het is gemak... En het is hetzelfde gemak als met gratis boodschappen uh, tasjes. Je gaat ergens naartoe, je bent zelf je tas vergeten... of je hebt hem niet meegenomen. En er wordt gewoon gevraagd, tasje erbij? Ja. Nou, Je gaat uh, op stap, het is warm. Je staat op het perron te wachten, je hebt dorst... en je koopt gewoon een flesje water. Ja. Maar, maar, maar, maar, maar, maar wat moet je dan uh, doen? Dus gewoon datzelfde flesje, maar eindeloos meezeulen? Nou, dat flesje dat kan je zelf thuis vullen... Ja. Of je hebt gewoon zo'n zo drinkbekers voor koffie. kan je ook koud water in doen. Of die tappunten. En bijvoorbeeld dat je alleen nog maar voor vijf cent een klein kartonnen bekertje koopt. En dat dan weggooit. Ja. Die tappunten die komen er nu he, op openbare Ik plekken. Ik heb nog nooit een tappunt gezien. In heel Nederland niet ik heb die happertjes overal gezien en ook in de waterleidingduinen ja, ja. maar die tappunten ja, ze ze zijn ook niet zo heel erg opvallend dus een soort halve uh, gebogen stang en dan uh, een beetje terug naar de dorpspomp net als vroeger ja, maar het moet er misschien wat duidelijker bij we hebben aan de telefoon als het goed is uh, Jennifer Rietveld uh, oh, ja dat klopt ja van Vitens ben jij manager Netbeheer. En Vitens dat is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Die, die tappunten zijn, uh, of zouden het alternatief voor flessenwater moeten zijn. Maar het, ze zijn er nog niet zoveel en ook niet zo duidelijk zichtbaar. Is het een beetje een moeizame operatie? Nee, maar dat valt heel erg mee. Het is eigenlijk hartstikke populair. En uh, in uh, heel veel steden zoals Leeuwarden, Zwolle, Nijmegen, Deventer... Uh, binnenkort ook in Harderwijk uh, komen al die uh, in de steden, in de binnenstad. Dus, ja. dus als je in Amsterdam een beetje doorstapt, rij je naar Deventer? Nee, nou, ik weet ook dat andere waterbedrijven aan het kijken zijn naar, naar het initiatief met Join the Pipe. Want dat is waar wij het samen mee doen. Join the Pipe heeft een, uh, een heel uniek inderdaad design, zoals uh, mevrouw Marquise al zei: een heel uniek design gemaakt. Uh, wat heel veilig is, hè, wat, wat niet makkelijk vies wordt. Waar je je flesje, je bekertje of wat dan ook even onder kan houden. En uh, kraanwater kan, uh, kan tappen. Vitens uh, is begonnen uh, samen met Join the Pipe om dat te promoten. En wat Vitens doet is dat wij het uh, de gemeente aanbieden om het gratis aan te leggen. Ja precies. En, en, en het is dus gewoon ook voor degene die het gebruikt gratis? Ja, absoluut. Ja. En, en u dus, kost het ook niet veel eigenlijk om dat te doen? Soms 2500 euro om zo'n tappunt aan te leggen. En dat is de sponsoring die wij dan doen om, om net als mevrouw Marquise... eigenlijk het schone en betrouwbaar drinkwater van Nederland te promoten. Ja, en, en waarom worden er nou weer van die, want het is allemaal weer prachtig... design, die tappunten gemaakt. En waarom niet gewoon die ouderwetse happertjes? Ik kom er weer op terug, vind het zo'n leuk woord. Ik heb het ook net geleerd hoor. Ja. Die happertjes hadden één nadeel. Er zit namelijk zo'n kom aan. Wat die net al zei, het is zo'n kom en dan zo'n kraantje wat zo n, zo n, ja, een beetje omhoog spuit... Um, in die kommen wordt gewoon heel veel viezigheid gedaan. En ze, ja, er werd heel veel vandalisme op gepleegd. Dus het, is, het kost best wel veel geld om dat netjes schoon te houden. En dat mm. is wel nou, essentieel dat je niet ziek wordt van het water. En je kan natuurlijk geen flesjes vullen, bedenk ik me bij die happertjes. Ook dat niet, hè? Het, Ook het is moeilijk om dat flesje inderdaad onder te houden. En dat is het leuke van dit design. Aan de ene kant is het gewoon heel netjes schoon te houden. Dus dat is uh, weinig moeite. En aan de andere kant vul je op een heel eenvoudige wijze je flesje. En hufterproof. Ja, absoluut. Ja, je kan er echt, uh, nou ja. Ik uh, zal er geen uitdaging van maken, want dat zou zonde zijn. Wat trouwens een heel leuk initiatief is om te noemen... is dat in uh, Utrecht bijvoorbeeld... hebben de studenten zich ook uh, opgeworpen om zo'n tappunt te adopteren... om te zorgen dat die ook ja, gerespecteerd wordt en niet kapot wordt gemaakt... zodat inderdaad dat water beschikbaar blijft voor iedereen. Dus binnen de kortst mogelijke tijd heel Nederland eigenlijk gewoon van die tappunten... daar, daar maakt u zich eigenlijk hard voor? Daar maken wij ons absoluut hard voor, samen Join the Pipe. Hartstikke ja. goed, duidelijk. Mevrouw Merkies, nou, dat, dat klinkt goed. Klinkt goed. En er zijn ook al bijvoorbeeld, als ik ga kijken naar uh, universiteiten... ook universiteiten in het buitenland... ook daar als studentenorganisaties zeggen... wij willen geen waterflesjes meer op, het, uh, op de universiteit. En we vullen gewoon nu water zelf in, in bekertjes of in flesjes. En ik denk eerlijk gezegd dat als dat samen met zo'n initiatief uh, uh, komt... nou, dan is Nederland heel snel plastic flesjes. Ja, maar goed, maar u zit in het Europese parlement en niet in Nederland alleen maar. Dus dat gaat verder. Moeten gewoon niet de steviger die bronwaterbedrijven dan aangepakt worden? Het was een ludieke actie, die plastic. Flesjes voor de deur, maar ja, maar we kunnen niet uh, uh, de bronwaterbedrijven vragen een dol kunnen hun eigen hart te steken. In dit geval moet het gewoon toch echt van de, van de consument zelf komen. Die zeggen: nou, ik ga haal mezelf toch echt niet. Uh, ik ben geen dief van mijn eigen portemonnee. En voor die ene fles koopt gewoon duizend liter handel, water. Hè? Ja, windhandel. Wie, wie mensen 15 jaar uh, geleden verteld had dat ze een euro zouden betalen voor een liter uh, uh, water, die die werden uh, volgens mij permanent afgevoerd naar inrichtingen waar je nooit meer uitkomt. Uf. Ja. Maar je, je kunt ook nog verder denken dat je bijvoorbeeld uiteindelijk. is de meeste frisdrank die we ook drinken. Nou het grootste gedeelte. is water met een beetje limonade. Ja. Dus moet je uiteindelijk. Zeg maar gewoon niet naar een soort ja. mengpunt. bij de supermarkten zelf gaan. Ja. Dan voorkom je dus daarmee eindeloos heen en weer gerei. met allemaal plastic flessen. met iets te rindwars door Europa. Nou, u zult er nog wel even afgevraagd hebben. moet ik dit nou weer serieus doen? Het blijkt hartstikke serieus te zijn. Oké, okay. dus. De strijd tegen het bronwater. en voor het kraanwater. En daar hoorde u over. Judith Merkies, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En ook even Jennifer Rietveld van het bedrijf Vitens. Dank u wel. Mooi zo. Na uh, negenen gaan we aan de slag met de moslimbroeders. En uh, alles wat hij meer zei. In en de... foute mannen. En of is foute dat mannen? hetzelfde? Nee. Ja, nou Fou nee, dat is, niet, <laughs> dat is niet hetzelfde. En uh, nou ja, uh, we komen zo bij u terug. Ook met de geschiedenis van de vakbond en de mogelijkheden daarvan. Tot na negenen.